Met bezorgde gezichten hebben Oububuru en Salomo rondjes gedraaid in de lucht. Steeds maar rondjes. En Paulus, die op de uilenrug zit, draaide natuurlijk mee. Ze waren veel liever doorgevlogen, dat is vast, recht op hun doel af. Maar de twee geweldige witte vogels versperren de weg naar de Noordpool. Ja, ja, dat doen ze. Kunnen we niet een eindje omvliegen, vrienden? Dan vliegen ze gewoon mee om. Ja, dat zou ons dus geen zier helpen. Laten we dat net doen, of we ze niet zien. Dat kan je makkelijk zeggen, het zijn geen koolwitjes. Bovendien zien ze ons. En daar komen ze aan ook. Ah, hart. Douane! Hoor je dat, we moeten stoppen? Ja, maar dat kan niet. Als we stoppen, vallen we toch naar beneden? En dat horen jullie toch te weten? Jullie zijn toch ook vogels? Ja, dat is waar. Je hebt gelijk. Stop dan maar niet. Langzaam doorvliegen en probeer niet te ontkomen. We vliegen al heel langzaam, zoals u ziet. Wat is het voor uw dienst? Jullie zijn bij de douane en we moeten jullie paspoorten zien. Wat zijn paspoorten? Poorten? We hebben ze in ieder geval niet, boerboer, boer boer. en dus kunnen we ze ook niet laten zien. Dat is nog duidelijk niet waar. Dan laten we jullie ook niet door. Zonder paspoort kom je de poolcirkel cirkel niet over. Maar we hebben nergens een cirkel gezien. Hoeft ook niet. Die cirkel staat op de kaart. De landkaart. Een landkaart hebben we ook niet, hoor. Maar wij wel. Wij zijn de douane van de Poolcirkel en wij moeten de luchtgrens bewaken. Zonder paspoorten komt niemand hier langs. Wat een strop, hè. Valt daar niet over te praten? Nee. wat oh nou, doe dan niet zo leden tegen ons, meneer. Uh, uh, uh, hoe heet u eigenlijk? Ik ben Jan van Gent. Daar heb ik meer van gehoord. Er is een grote vogel die Jan van Gent heet en dat bent u dus. En, en nummer twee, is dat ook een Jan van Gent? Nee, dat is mevrouw Johanna van Gent. <laughs> Het is ons zeer aangenaam met u kennis te maken. Maar eh, hoe zit dat? Mogen we naar dit gezellige babbeltje nou doorvliegen? Geen kwestie van. Jullie komt de luchtgrens niet over zonder paspoorten. Ja, wacht nou maar zeven. U hebt al een paar keer over de luchtgrens gesproken. Is er soms ook een landgrens? Jawel, naar beneden. Op die grote ijsberg, daar loopt de landgrens. Nou, maar dan zijn alle moeilijkheden toch de wereld uit. Dan nemen we toch zeker de landgrens. Ja, dat doen we. Meneer Jan en, en, en mevrouw Johanna van Gent. Nog bedankt voor de bereidwillige inlichtingen. En tot ziens. Kijk maar uit, Jerry. Ja, dat zullen we, hoor. Reken maar. <laughs> Wat een schelle. hè. Wat een belachelijk genoeg met die paspoorten. Zoiets is me nou nog nooit overkomen. Die douane vindt toch ook altijd wat nieuws uit? Maar het ergste is dat het zoveel tijd kost, al die grapjes. We, we schieten niet op met al dat gepraat. Dat hadden we wel weer in, Paulus. Let op, we naden nu op de ijsberg. Uitkijken hoor, het is hier spiegelglad. Ja, wat een ijs, hè. Rrr, wat is dat koud aan de voetjes. We moeten maar zo gauw mogelijk voortmaken. Waar is die landgrens nou? Daar zie ik een rood-witte slagboom midden op het ijs. En er staat een houten huisje naast. Dat moet de poolcirkel zijn. Er zal toch niemand in dat huisje zitten? Uh, het zal toch geen douane huisje zijn? Alle oh, uilen, daar komt iemand uit het huisje. Een hele zeer groot iemand. Au, oh, hemeltje, dat is een ijsbeer. Uh, waarachtig, een reus van een ijsbeer met de pet op. En op die pet staat met grote letters douane. Dan zijn we dus weer even ver als daarboven met die twee jong van Genten. En deze douane ziet er nog veel gevaarlijker uit dan die, die, die Gent-jannen. Oud. douane, paspoorten en gauw. Die, die, die hebben we niet, meneer de beer. Ijsbeer. Meneer de ijsbeer, bedoel ik. Luister nog eens even, meneer de ijsbeer. Paspoorten hebben we niet. Maar we zijn hier ook niet voor onze loon. We zijn op zoek naar Joris het vispaard. Die is naar de Noordpool gevlogen. Met een paspoort. Zonder paspoort. Dan is die Joris in overtreding. Als hij zich weer hier laat zien, zal ik hem arresteren. Ook dat nog. Wat een tegenslag hè? Hoe moeten we ons hieruit redden? Ja, die ijsbeer lijkt me niet de figuur die met zich zal laten sallen. Als je dat maar goed begrijpt. Eigenlijk vind ik deze ijsbeer nogal vriendelijk. Hij denkt aan de beker Alleen is hij dan veel witter, hè? Hola, de beker Hebben jullie die gekend? Dat zou ik denken. Die beker Dat was toch een bedroefd elfje, niet waar? Precies, dat was hij. En hij werd gered door een kleine boskabouter, die Paulus heette. Is dat niet zo? Ja, zeker is dat zo. En die Paulus, waar u het nou over hebt, die kleine boskabouter, die staat hier voor u. Wat zeg je nou? Ben jij Paulus de boskabouter? Om u te dienen, meneer Thijsbeer. Had dat maar meteen gezegd. Dan hebben jullie geen paspoorten nodig. Stel je voor, Paulus, die de voeren gered heeft. Dus we mogen zo naar de polscirkel doorvliegen. Van mij wel hoor. Hey, daar is je voor op haar. Zullen we dan maar meteen verder gaan? Ja, wacht nog even. Ik moet nog wat vragen. Vraag je maar gerust, Paulus. Als wij terugkomen van die Noordpool, krijgen we hier dan weer zoveel last aan de grens? Wel, nee, vraag maar daarbij. mij. Ik laat jullie er wel door. Ook als Dorus het vispaard erbij is. Dezelfde Joris die jou wilde laten oppakken. Als die Joris een vriend van Paulus is... Dan zal ik hem ook doorlaten. Nou, maar dat is hij hoor. We zijn dikke vrienden. Juist. De een is helemaal en dan nog dikker dan de ander. Mijn oren is het net. Dat is dan dik in orde. Ha. Hebben jullie nog iets aan te geven? Iets aan te geven? Wat doet u daar nou weer mee? Ah. Als je de grens overgaat, dan moet je de douane precies vertellen wat je bij je hebt. Mm. Met het oog op smoggelen. Oh ja, dat begrijp ik geloof ik een beetje. Maar iets aan te geven heb ik niet, hè? Ik heb alleen Oegoboro en Salomo bij me. En ik, een Paulus en Salomo. En ik, een en Paulus, hè? Verder niks. Nee, verder helemaal niks. Mooi zo. Dan kunnen jullie opvliegen. Opvliegen? Hé, eh, wat klinkt dat nou al aardig? Dat klinkt helemaal niet onaardig. Hij bedoelt uh, opvliegen. Gewoon opvliegen, hè? Ah, uh, nou snap ik het. <laughs> ik dacht een ogenblik dat iemand anders bedoelde. Maar je hebt gelijk. Het is in orde. Klim jij weer op mijn rug, Paulus? Ja, ik zit alweer. Dag, meneer de ijsbeer. Tot ziens. Goeie reis, en ik hoop dat jullie dat vispaard gauw zult vinden. Daar zuiste drietal weer weg, nagestaard door twee stom verbaasde Jan van Genten, die van de ijsbeerdoane heel andere maatregelen hadden verwacht.